Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Dijsselbloem verwacht dit jaar zo'n anderhalf miljard euro kwijt te zijn aan de opvang van vluchtelingen. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag als vorig jaar. Het kabinet gaat ervan uit dat er zo'n 58.000 vluchtelingen naar ons land komen. Daarbij is rekening gehouden met maatregelen om de stroom in te dammen. Dijsselbloem wil niet ingaan op de vraag hoeveel vluchtelingen Nederland maximaal aan kan... Door de stijgende aantallen neemt het draagvlak onder de bevolking voor de opvang van asielzoekers af. Alleen al daarom is het belangrijk om de instroom onder controle te krijgen, zegt Dijsselbloem. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat Schiphol onder de loep nemen. Gekeken wordt naar het ontwerp en de ligging van de luchthaven en het gebruik ervan. De raad begint dit onderzoek omdat er in de afgelopen jaren een aantal incidenten is geweest, zoals bijna botsingen. Nu wil de Onderzoeksraad weten of er structureel oorzaken zijn. De onderzoekers zijn ook benieuwd of aanbevelingen uit het verleden zijn overgenomen. Het onderzoek is bovendien nodig vanwege de verwachte groei van Schiphol in de komende decennia, zegt de Raad. De conservatieve Amerikaanse republikein Ted Cruz heeft bij de voorverkiezingen Alaska gewonnen. De laatste staat waarvan de uitslag op Super Tuesday nog niet bekend was. Cruz won ook al in Texas en Oklahoma en er blijft een grote concurrent voor Donald Trump. Die won in zeven staten. Dat deed ook Hillary Clinton voor de Democraten. De enige tegenspeler van Clinton bij de Democraten, Bernie Sanders, won in vier staten. Alle vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt stil. Een zakenvliegtuig kreeg tijdens de start een klapband en raakte van de baan. In het toestel, een Cessna, zaten drie mensen. Niemand raakte gewond. Er kunnen tot zeker half één geen vliegtuigen vertrekken of landen op Eindhoven Airport. Het weer, er vallen buien, soms met hagel en onweer...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 twee uur ZFM Lunst Het lunchprogramma bij ZFM Zandvoort. Met vanmiddag mijn vaste sidekick op de woensdag. En dat is Ingrid Bol van Zolingen, als ik het zo goed uitspreek. <laughs> even je microfoon open. Nou, zo. Goed ja. graag Jals. Ja, dat praat even wat lekkerder. Ja. <laughs> welkom. En we hebben vanmiddag voor mij ook nog een gasten straks. Klopt. Van Meijer aan Zee, nummer ja. 16 is dat. Ja. Uh, Karin Vegelin. Oké, okay. Die komt rond de klok van kwart voor één. Komt ze binnenvallen? Ja. Oké, okay. eerst koffie natuurlijk. en zo. Zeker. Ja. <laughs> en natuurlijk straks lekkere muziekluisteraars. Rond de klok van één uur na het nieuws natuurlijk een stukje cabaret. En Ingrid gaat ons bijpraten over het lokale nieuws. Dat doet ze rond de klok van half één en opnieuw rond de klok van half twee. Ga ik nog de bioscoopagenda doen dingen? Uh, hmm, vandaag niet. Vandaag niet. <laughs> Going on het wordt bezongen door Night Burg there's too many of you crying and brother brother brother there's a fart too many of you dying. She played Zeg ik dan maar, wat vind jij daarvan, uh, Ingrid? Ik ben het helemaal met je eens, Charles. Ja, hè? Uh, is dit ook muziek wat jij uh, thuis wel eens opzet? Of, of, uh... Niet zo vaak. Niet zo vaak? Nee. Nou, dat is maar goed dat ik het dan raar. <laughs> we gaan genieten van Metcom. Ja, hmm. nee, dat is een bepaalde lel die moeten we niet hebben. Nee, Metcom, daar zocht ik naar. Uh, die had ik ook helemaal klaarstaan. Alleen dan uh, moet je wel op het goede knopje drukken, duif. Anders dan, uh, dan gaat het niet goed. Don't worry heet het nummer, Metcom. What you got? Everything's ours. Wanna dip? Get a new spot. Yeah. Yeah. yeah. Don't worry. Don't worry. Uh. Night never ends. No hurry. No hurry. van Matcom. We got all the night, so don't worry about a thing. Wat, uh, maak je nou maar geen zorgen. We hebben de hele nacht nog. <laughs> We hebben ook nog de hele dag nog. En, uh, gelukkig maak, want anders dan, uh, zou Zandvoort Lunster weer snel op zitten, Ingrid, toch? Ja, willen we natuurlijk niet. He, ja, zelfs. Nee, onze gast is er nog niet. Oh, die komt kwart voor één ja, pas. Oh kwart voor één. Oh, kwart voor één pas. Oké. Okay. Ja, nou, dat, uh, uh, leuk, gezellig. Ja. Uh, we hebben natuurlijk gebieteld afgelopen weekend... op zaterdagavond in Café Laurel Hardy. En uh, Ruud Jansen was er gelukkig weer bij. Hij is weer helemaal... Uh, achter zijn keyboardjes voelde hij zich in zijn element. Zijn we heel blij mee. En uh, ja, je moeder had het eigenlijk moeten weten. moeten weten, of ze zouden het geweten hebben moeten zullen. <laughs> zo zit het, het eigenlijk. Ja, de Beatles, uh, we hebben ze heerlijk uh, gespeeld afgelopen zaterdag in uh, het uh, etablissement van Laurel en Hardy. Huut was de dikke en ik was de dunne. Nou ja, hallo hallo. <laughs> Valt ook wel weer mee. Dit is Chris de Burke. In zijn versie van de Long Train Running bekend van de Doobie Brothers. Liefde luisteraars, waar zouden we dan zijn? Weet jij dat Ingrid, waar wij zonder de liefde zouden zijn? Ik niet, maar dit is nou muziek die ik wel ga draaien thuis. Ja? Ja, echt. Oké, okay. want dit, nou, dit was dan de uitvoering van Christen Burke. En, ja. en jij dan de Doobie Brothers? Ja, de of? Doobie Brothers, ja. Ja, lekker groep, hè? Zeker. Listen to the music. Juist, en ja. Dat is mooie nummers, ja. China, China Grow en Ook, zo. Ja. ja. Fantastisch. Nou, helemaal ook mijn smaak. Dus we zitten wat dat betreft weer helemaal op, uh, op ja, één lijn. op één lijn. <laughs> David Gates vind ik ook zo'n mooie zingen. Ken je David Gates? Nee, niet zo snel. Dat is de zanger van uh, Brad, zegt. De ja, ja, de guitarman. Ja, juist. Maar dit is Aubrey. Oké. Okay. De groep heet Brad, of heette Brad, want ik denk niet meer dat ze nog, nog optreden. En in ieder geval in de 70e jaren, dan heb ik het zo rond 72, 73 hadden dus ze hit na hit. It don't matter to me. Lost Without Your Love. Uh, The Guitar Man. Nou, dit nummer ook. En uh, een aantal andere prachtige nummers die zo uh, zoet gevoiced ...werden bezongen door David Gates, dat is de liedzanger. Hij heeft later ook een aantal solo-albums gemaakt... ...met hele mooie liedjes en misschien dat ik daar in de komende tijd... ...ook nog wel weer eens wat van ga draaien. Ik geef eerst nu Ingrid de gelegenheid om haar uh, nieuws uh, uit de regio... Zeg maar, uh, ...te gaan vertellen aan ons... Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bol van Solingen. Goedemiddag luisteraars. De fracties van SZ, Pvd, GBZ en PvdA van de Zandvoortse gemeenteraad... hebben verzocht om een extra raadsvergadering... naar aanleiding van de beantwoording van vragen... over de huisvesting van statushouders in het spalier. Volgens deze fracties hebben, heeft het college de raad niet adequaat... en onjuist geïnformeerd en de raad daardoor informatie onthouden... De plaatsvervangend voorzitter bij afwezigheid van burgemeester Niek Meijer... Astrid van der Veld heeft daarin toegestemd. Het college zou wel inzicht hebben gehad in de samenstelling van de groep statushouders... die door het COA zijn geselecteerd om naar Zandvoort te komen. Het college heeft steeds ontkend iets te weten over de samenstelling... en heeft dat aan de raad meegedeeld. Deze desinformatie kan het college danig op gaan breken. Een collegecrisis is zelfs mogelijk, want het achterhouden van informatie... Geen informatie of verkeerde informatie verstrekken aan een volksvertegenwoordiging wordt in de politiek als een doodzonde beschouwd. Hij kan ook opkosten kosten van de betrokken bestuurder of bestuurders. De partijen eisen nu volledige openheid van het college en hebben om deze extra raadsvergadering gevraagd. De vergadering wordt komende donderdag 3 maart belegd in de raadcel van het raadhuis. Aanvang 20 uur en de entree is via bordes op het raadhuisplein. CDA Zandvoort heeft schriftelijk aanvullende vragen gesteld... over het uitvoeren van werkzaamheden aan het spoor... tussen Zandvoort en Amsterdam in het hoogseizoen. Vorig jaar zijn de buitengewone raadsleden Jan belen en Arlan Berg... behoorlijk ontstemd geweest over ProRail... omdat het spoorbedrijf werkzaamheden heeft uitgevoerd in de zomervakantie. Volgens Belen heeft het Zandvoortse college in september gezegd... dat de wethouder van verkeer eerst de Zandvoortse belangen... op bestuurlijk niveau wil bespreken en afstemmen... met de regio Zuid-Kennemerland. Het spoor is een toeristische levensader voor de Zandvoortse ondernemers. Bij de werkzaamheden van afgelopen jaar hebben de twee CDA's al de vrees uitgesproken dat dit veel mensen gaat weerhouden om de trein te nemen. Met de brief wil Belen van het college weten of de Zandvoortse belangen inmiddels bij een NS en ProRail zijn aangekaart. De hond Apache is op zoek naar een baas. Hij valt op door zijn zachtaardige en bijna zullige karakter. Hij knuffelt liever dan dat hij gaat wandelen. Apache kan redelijk goed met andere honden overweg. Hij is niet gewend aan katten. Omdat zijn verleden niet helemaal brandschoon is... wordt hij niet geplaatst in een gezin met jonge kinderen. Een gezin met oudere kinderen is wellicht een optie. Het is erg belangrijk dat hij naast veel liefde ook duidelijke leiding krijgt. Apache gedraagt zich in het asiel voorbeeldig. Hij loopt netjes aan de riem en is zindelijk. Hij gaat mee in de auto en laat zich ook makkelijk behandelen door de dierenarts. Apache heeft artrose in zijn schouders... en heeft daarvoor levenslang een voedingssupplement nodig. Wil je kennismaken met Apache... dan kun je op maandag tot en met zaterdag tussen 11 en 4 uur... terecht in het Dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. En dan nog even een kort berichtje over de Bomschuitclub. Na het benoemen van de website www.bomschuitclub.nl... tot digitaal erfgoed door UNESCO... hebben ze nu ook een keurmerk gekregen van online musea. Ik zeg gefeliciteerd. dan gaan we naar de agenda. Zaterdag 5 maart vanaf 12 uur wordt de grote finale van het Winter Endurance Kampioenschap gehouden op het circuit Park Zandvoort. Met de beslissende en laatste race van de wintercompetitie. Dit is een race over vier uur in één ronde. Er is een grote diversiteit aan auto's aanwezig, van Renault Clio tot en met Porsche en BMW. Deelname aan de spectaculaire winterserie is mogelijk in vier divisies. Dankzij het speciale puntensysteem komen alle deelnemers, ongeacht hun divisie... in aanmerking voor de titel, in het Winter Endurance Kampioenschap. Het is daarbij wel van belang dat in alle drie de wedstrijden... veel punten worden gescoord in de eigen divisie. De toegang is gratis. Zaterdag 5 maart om 20.30 uur is de finale van de talentenjacht in 2016. Deze vindt plaats in café gewoon gezellig aan het Harry Dunantplein 21-23 in Hillegom... De finalisten zijn inmiddels bekend. John Koning, Greg Aman, Jerry en Pest One... Leonard de Geus, Danny de Klerk en Petra Lek. Er zijn ook prijzen te winnen. Eerste prijs een eigen single met singlepresentatie, De tweede prijs betaald optreden. Derde prijs fotokaarten. De organisatie is in handen van on-air events... en M&Q Sounds en More, de toegang is gratis. Op zondag 6 maart zal de band De Dijk met EI optreden in het Wapenverzandvoort. Deze band heeft ook opgetreden tijdens het 125-jarige bestaansfeest van het Wapen. Maar deze keer wordt het intiem en akoestisch. De toegang is gratis en het begint om 5 uur middags. Tot zover de nieuwsberichten uit Agenda en Regio. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag wordt het langzaam droger en geregeld zien we de zon. Later op de dag neemt de kans op buien toe en hierbij is kans op hagel, sneeuw en onweer. De wind waait aan zeekrachtig uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt met kans op winterse buien. De temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen blijft het over het algemeen droog, maar er kan een enkel winters buitje voorkomen. Er waait overwegend een matige van noord naar zuidwest draaiende wind... De temperatuur ligt rond de 7 graden. Dit was het weerbericht. Peril Williams, happy. En we zijn ook heel blij, luisteraars. Onze gast is gearriveerd. Ingrid gaat Zak met te praten. Maar eerst nog een lekker stukje muziek. Uh, we nemen een smoky: a breathless drive on a downtown street. Motorbike ride.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 a promise you can take my hand and show me a way to understand so if you think you know how to love me and you think you know what I need then if you really really want me to stay you got to lead the way yes if you think You think you can stand by me And if you really, really want me to stay You've got to lead the way oh. mm -hmm. A reckless night in a nameless town We moved out of sight With a silent sound A beach that wept With deserted waves That's where we slept Knowing we'd be safe Now you may think you can walk On the wild, wild side with me But there's a lot I can learn And a lot that I've yet to see You know you've got my life Lying in your hands It's up to you to make me understand So if you think you know how to love me And you think you know what I need And if you really, really want me to stay To lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you've got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me. If you think you know how to love me. Zanger Chris Norman van Smokey was dat natuurlijk. Luisteraars. Uh, u luistert naar ZFM's Antwoord, Radio's Antwoord met ZFM Lunst. En zoals gebruikelijk op de woensdag hebben we altijd een gast. En Ingrid gaat haar introduceren. Ah, goedemiddag. Karin Vegelien is aanwezig bij ons vanmiddag. Goedemiddag. En je bent van uh, Strandtent Meijer aan Zee, ja. nummer 16. Dat klopt, dat klopt. Hoe lang bestaat deze tent al onder dit formaat? Uh, volgend jaar bestaan wij al tien jaar. Dus Lang? we zitten nu in het negende jaar. En, uh, Wordt het een feestje bouwen? Of? Ik denk het wel. Ja? Ik weet nog niet wat we gaan doen, maar ik denk wel dat het we wel leuk zijn. Gezellig. Ja, hoeveel mensen werken er bij jullie ongeveer? Nou, het is moeilijk. We hebben een paar fulltimers natuurlijk. Maar uh, we doen het ook met heel veel parttimers. Het is wel een hecht team. Ja. Uh, je hebt natuurlijk de eigenaren en dan de bedrijfsleider. En dan twee, drie vaste mensen in dienst in de bediening. En dan nog drie volgens mij in de keuken. Oké, okay. hoeveel goks? Ja. Is de is is, is strandtent die, die zwinters weggaat? Of, of ja, 1 okay, dus november moeten, we... moeten wij uh, helemaal weg zijn. Ja. En dan 1 februari uh, weer gast erop. Oh, dus we jullie, weer? Dus jullie, dus jullie hebben net een, een hele maand ploeter achter de rug ja, eigenlijk? Ja, in de, in de bouwvakkleding over het strand strandbanjeren. <laughs> en was, er werkt het weer een beetje mee? We hebben al een paar mooie dagen gehad, dat ja. weet ik ja. niet. Maar... We hebben al een paar mooie dagen gehad. En met opbouwen was het ook wel prima. Een beetje koud, maar... Oké, okay. merken jullie nou iets van het, van het stijgen van de zeespiegel eigenlijk? Uh... Nou, ik moet zeggen dat ik vorige week viel me dat op... dat het uh, inderdaad erg hoog stond, Oké. Okay. het water. Maar voor de rest, uh, ik ben nog niet bang voor een natte <laughs> Oké. <Okay. laughs> en zoals ik heb ook gezien dat uh, zee het eerste open was... van dit seizoen. Ja. Is dat ja. echt een wedstrijd voor jullie? Of nou, is het gewoon toeval? Het is niet echt een wedstrijd, maar het is wel leuk. Je mag 1 februari beginnen met bouwen... En dan is het wel leuk als je dan de eerste bent. Ja. Dan vind ik wel dat dat ook wel gezegd mag worden. Van. Ja, dus dat doe ik ook even. Dank u wel. Een knappe prestatie. Ja, ik. toch? Elf dagen? Ja, zeker. Ja, niet verkeerd. Um, wat hebben jullie zo al op de menukaart staan? Heel veel lekkere dingen. Uitgebreid? Echt luxe ook? Ja, of ja simpel? heel uitgebreid. Uh, we proberen voor ieder wat wils. Dus uh, de gerechten zijn wel uh, niet heel duur. Gewoon goede prijs. Vassa thee tot biefstuk tot... Uh, verschillende vissoorten, maar we, zijn ook al wat, we hebben ook wat luxere dingen... zoals antipastie uh, plateau antipasti voor twee personen. En uh, je kan het eigenlijk zo duur maken als dat je zelf wil. Ja. Moet je ook uh, reserveren of kan je zo binnenlopen? Beide. Je kunt Over, reserveren, ja. vooral met wat grotere groepen... vinden wij het wel prettig om te weten waar we aan toe zijn. Ja. Maar je uh, kan altijd binnenlopen. Hebben jullie ook een uh, aparte ruimte voor feest en partijen? Ja, we hebben het restaurantgedeelte met het terras daar hebben we gewoon dat het restaurant en dan hebben we nog een paviljoen daar ben ik een beetje ja organiseer ik een beetje en ja. dan hebben we de bruiloften partijen vergaderingen kunnen we flink wat mensen in kwijt leuk ja u, komt dat u... vaak voor regelmatig ja ja, ja is uh, lekker druk doen jullie zelf ook iets aan, uh, aan live muziek of, of uh, komt dat nooit voor of bijna nooit voor bijna nooit voor oké okay. bijna nooit wel eens bij een bruiloft dat ze een band meenemen met live ja. muziek maar... maar dat is wel voor, zeg maar. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Charles? Misschien ja. iets voor de Jansen mensen. Ja, nou ja, ik, uh, ik gooi ook maar een visje uit. Nou, ja, Charles <laughs> is de drummer daarvan. Dus. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Uh, want ja, er zijn toch diverse strandpaviljoens... die best wel uh, ook muziek organiseren. Een jazz weekend of, of een uh, Latin weekend, of Ja, we hebben wel uh, um, uh, verschillende evenementen... die dan door andere mensen georganiseerd worden die wij dan bemiddelen, om maar zo te zeggen. Waarbij mm -hmm. dan de uh, locatie voor verzorgen. Er uh, is heel veel te vinden op Facebook en bijvoorbeeld op onze internetsite. Uh, tango at the Sea hebben we. Natarage, uh, verschillende feesten waar mensen welkom zijn. Oké, okay. ja, tango lessen, inderdaad. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het is verschrikkelijk leuk. hele mooie professionele dansvloer wordt er gelegd. Met mooi weer doen we dat buiten. Dus dat is ook wel lekker. Gewoon ja. lekker buiten dansen. Lekker tangelmuziekje. Lichtje erbij. Kaarsje erbij. Heel erg gezellig. En iedereen ontmoet elkaar daar een beetje. Ja. En is daar een professionele dansleraar of danslerares bij betrokken? Uh, nog niet. Ik, er is wel een... Uh, de meneer die het organiseert, die heeft dat wel altijd gedaan. Maar het is eigenlijk gewoon vrij uit dansen. En dan kiezen de mensen elkaar een beetje uit uh, met wie ze willen dansen. Zijn er de kosten aan verbonden? Ja, is volgens mij 5 euro intreden, maar dan krijgt u een drankje erbij gratis. Leuk. En nu zei je voor het programma al van misschien gaat het niet door? Ik weet niet helemaal hoe het deze, dit jaar uh, in elkaar zit... maar ik denk wel dat het doorgaat. Ja, okay. ja maar dan Facebook en Meijer aan Zeesite ja. staat uh, staat genoeg op. Nou, ik concludeer dat je in ieder geval op het strand moet wezen... en dat vindt Cliff Richard ook. <middels> I'm the one you're gonna dance with you're gonna dance with on the beach. En we gaan weer terug naar Ingrid met onze gasten. Ja, ik zie even tussendoor een burgernetbericht uh, voorbij komen. Uh, in Zandvoort-Haldestraat, winkeldiefstal. Twee mannen van 18 tot 23 jaar met een rode jas, met bondkraag en zwarte jas. Oh. Uh, Weglopen richting station. Als jullie tips hebben, bel dan 0800 0011. Nou, die trein die gaat om het half uur. Dus ja. uh, als ze pech hebben... Zij dan zijn ze uh, weg. Dan zijn maar. ze weg, maar als ze hun pech hebben, dan moeten ze wachten en dan... Uh, heb je kans dat de politie ze nog kan inbrengen? Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Tenzij ze in zijn voor een duimwandeling, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Dus even een tussendoortje. Ja. Nou Karin, dan gaan we even verder. Uh, 13 en 23 maart, en hebben jullie ook een pub. Ja. Wat is ze precies? Um, is een workshop, dat wordt georganiseerd door uh, een mevrouw... die heel leuk kan schilderen, die heel enthousiast is over schilderen... die heel veel leuke dingen kan vertellen over je gewoon laten gaan in het schilderen... En uh, zij geeft dan een workshop om, uh, om gewoon lekker vrij te schilderen. En moet je dan zelf je materiaal meenemen? Nee, zij heeft de uh, ezels, heeft zij, zij heeft de schilder, uh, spullen. De, zij heeft alles uh, bij de hand. Zijn daar kosten aan verbonden? Uh, ja. Dan verwijs ik even door naar de website van Mayra Zee of via Facebook. Uh, daar staat alles op. Daar staat ook op dat helaas, 13e is alles al vol. Maar ja? de 23e hebben wij nog plek. Uh, ik heb gezien dat het vanaf 4 uur s middags is. Ja, dat klopt. Okay. Wat, wat zijn eigenlijk jullie openingstijden? Ik ben, uh, wij zijn, ik, <laughs> wij zijn om, zelfs uh, om tien uur zijn wij open. Als het hoogzomer is, dan willen wij uh, rustig eerder open gaan. Want we vinden ook, ja, iedereen die uh, wil de drukte een beetje ontlopen, dus die komen vrij vroeg. Dus dan om negen uur, tien uur zijn we open en we zijn uh, uh, open totdat de laatste gast weg is. Gezellig. Ja, dus het kan zijn als je om tien uur binnenkomt dat we zeggen, nou welkom, neem lekker plaats. Nu heb ik ook voorbij zien komen aan het begin van het jaar... dat um, strandtenten een permanente vergunning kunnen aanvragen. Ja. ja. Zouden jullie daar interesse in hebben? Durf ik niet te zeggen. Er zitten natuurlijk voor- en nadelen aan. Uh, in de winter verweert je pand wel heel erg en je materiaal. En je moet toch je onderhoud doen. Plus je moet aan bepaalde bouwvoorschriften voldoen. Plus in de winter zijn er gewoon minder gasten. Dus dan ja, moet je ook maar je geld verdienen. Ja. Dus het is een uh, afweging wat je maakt... Uh, uh, de kosten die eraan verbonden zijn en, en wat je uiteindelijk nog aan gasten binnenhaalt. Maar het zou wel erg leuk zijn. Ja, want er zijn natuurlijk al vier of vijf van permanente standtenten. Ja, ja inderdaad. En die waren best wel vrij prijzig. Ja, dus, is dat zo? Ja, oh. voor mij wel een paar miljoen of zo, zo'n tent. Ja. Ja. ja. En die zijn natuurlijk met een speciale fundering ook uh, gebouwd. Ja, dat moet ook, want het water, we hadden het er net al even over, het water komt hoger. Ja. En het was drie jaar geleden kwam die al tegen de hekjes aan, een keer in de winter... Ja, en dan uh, is het niet verwonderlijk als je een keer de water, het water de, het terras op komt ja, te stromen. Klopt. Dus je moet daar toch wel rekening mee houden. Ja. Nou, Ingrid, je hebt het over een paar miljoen, maar, maar heb je het dan ook over de pacht of zo? Of, of, uh, ik kan me toch niet voorstellen dat het materiaal van een houten strandgebouw... Uh, dat dat uh, een paar miljoen moet kosten. Ja, volgens mij is dat een totale investering die je dan maakt. Ja. Oh, de, de, de, het interieur en ja, zo? Oké, ah, oké. Okay. Ja. Oké, okay, ja. nou, als je een marzel hebt, dan heb je een goede bierprovider en ja. zitten dat het allemaal gratis neer, toch? Klopt. Ja, er zitten ook wel wat haken en ogen aan, maar dat ook. zou inderdaad behandeld zijn, ja. Nou ja, ik heb nooit met bijltje gehakt, sterker nog, ik, ik heb nooit iets met horeca te maken gehad, behalve dan dat ik daar muziek gemaakt heb. Maar in ieder geval uh, weet ik wel dat een hoop horeca-exploitanten, uh, ja, toch uh, heel veel moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. En is dat op het strand anders, of? Nou, ik merk dat dat wij... Uh, het is een kwestie van investeren... Ja. en door te investeren hoop je dat... Uh, de gasten op zijn gemak zijn... en dat ze je kunnen vinden... Uh, en tot nu toe, vorig zomer was natuurlijk niet echt een topzomer qua weer. Mm -hmm. Maar mensen weten ons goed te vinden. Dus dat is wel, uh, wel heel prachtig. Ja, als je prachtig. natuurlijk voor eten gaat s'avonds, ja, dan maakt het weer natuurlijk... Ja, het is wel lekker als je, als je dan even, ook even buiten kan zitten. En zo. Mooi zonderdere ondergaan. Ja, bijvoorbeeld en even buiten roken en zo. En uh, wat mensen toch blijven doen roken. Uh, uh, maar uh, ja, uh, als jullie voor culinair echt gaan en, en jullie hebben een goede keuken... ja, dan, dan trekt het even goed publiek, ja, toch? Dat is ook inderdaad. We zijn... Uh, drie jaar geleden stonden we op Zandvoortculinair. Dat, uh, dat uh, liep ook heel erg goed. We hebben heel veel gasten van gekregen. Ja. En we hebben nu een nieuwe Chef Kok. En uh, de basis die was er al. Maar ik merk dat nu dit jaar dat het weer iets, uh, iets hoger getild wordt. De opmaak van de borden is, uh, is strak. Uh, we denken na over, over de presentatie en ook over de smaak. We hebben goede slagen en een hele goede visboer. En uh, ja, dat, dat scheelt de helft van het werk, om maar zo te zeggen. Ja. Nou, uh, en, en er wordt geschilderd. Ja. Dat ja, heb ik ook zojuist gehoord. Nou, en, en ik ben heel streng, want uh, ja, dat wil zeggen, de, de klok is streng. Want uh, het nieuws komt er zo aan. dus ik moet er uh, uit met een stukje muziek. Na één uur gaan we, gaan we verder praten. En omdat jullie toch bezig zijn met schilderen, schilder ik alles maar zwart. Doe ik met de Rolling Stones.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 Voor uw meijer is dat niet zo Daar zijn allemaal mooie kleuren te zien. Daar is heerlijk eten. Daar is van alles te doen. En uh, we gaan straks verder praten met onze gasten. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1.